Marjette Krol met het NOS-journaal. Een meerderheid van het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met het Letwin-amendement. 322 hebben ermee ingestemd. 306 parlementariërs stemden tegen. Dat betekent dat premier Johnson in Brussel om verder uitstel moet vragen van de Brexit. Het is niet duidelijk of hij dat ook gaat doen. Het amendement moet voorkomen dat de Brexit-deal wordt aangenomen. maar dat in de dagen daarna de Brexit-wetgeving door toedoen van hardline-Brexiteers wordt weggestemd. Dat zou tot gevolg hebben dat het Verenigd Koninkrijk alsnog zonder akkoord uit de EU stapt. Nu het amendement is aangenomen gaat de stemming over het Brexit-akkoord vandaag niet door. Die stemming wordt verschoven naar volgende week. In Amsterdam zijn honderden koerden en sympathisanten op de been... uit protest tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. Ze zwaaien met vlaggen en roepen leuzen tegen de Turkse president Erdogan. De protest verloopt tot nu toe rustig, maar er is veel politie... en NME aanwezig. Nederlandse tieners drinken veel... en dat komt waarschijnlijk door hun tolerante ouders. Blijkt uit IJslands onderzoek. In zes Nederlandse gemeenten kregen duizenden jongeren van 15 en 16 jaar... vragen voorgelegd over hun alcoholgebruik en de betrokkenheid van hun ouders. In zes gemeenten loopt nu een proef om jongeren van de drank af te helpen. En in de Amsterdamse Rai zijn vannacht zeker 130 mensen aangevallen met pepperspray en vervolgens beroofd van sieraden, geld en mobiele telefoons. Het gebeurde bij een optreden van DJ Martin Garrix... op het Amsterdam Dance Event. De politie roept slachtoffers op vooral aangifte te doen. Het weer nog, het klaart op... maar op sommige plaatsen kan nog een stevige regenbui vallen... bij ongeveer 14 graden. Morgen veel bewolking. En vooral in het zuidoosten gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.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 Er zijn van die dingen die je uh, af en toe ook nog eens even onder de aandacht uh, wil brengen zoals dit. Een, uh, dit is een Nederlandstalige elektroband en het past ook precies in het straatje wat een uh, evenement als de Amsterdam Dance Event uh, wat aan de gang is. Want uh, daar uh, heeft het toch uh, wel alle schijn van. Feline hoorde je met uh, alleen, dat is uh, dus de andere kant van de Nederlandstalige uh, muziek uh, die iets wat uh, anders uh, klinkt dan bijvoorbeeld Tino Martin. En daar is niks te nadelen van. Of uh, Yves Beernissen, die we misschien zo direct nog eventjes uh, voorbij laten komen. Want uh, in dat opzicht uh, gaan we dat uh, allemaal doen. Wat uh, ga je in dit uur verwachten... Uh, er is een speciale pitreport. Niet helemaal met. Ja, maar het uh, heeft wel iets uh, met autosport uh, te maken. Ja, het is zeker. autosport gerelateerd. Dus, uh, want er is een zandwoorder die is wat een beetje zat met al die uh, negatieve berichtgeving over uh, stikstof en weet ik allemaal wat. Eh. Uh, ik ben er een beetje mede verantwoordelijk voor dat hij op een gegeven moment ook uh, die posteractie is uh, begonnen. Dus wat dat gaat, uh, komt dat uh, straks voorbij. Dat is Leo Determan, dan uh, gaan we daarmee uh, praten. Om half vijf hebben wij het Dier van, van de, de week. week. Ja, wat is dat uh, eigenlijk? Ja, ik hou van poesjes, dus ja, ik heb een poes uitgekozen. Iets over poesen. Ja, Heb je dat verhaal uh, gehoord over een kat die inmiddels uh, verdwenen is uh, op Terschelling? Nee. Heb je niet gehoord? Niet gelezen? Hoor. Nee. Hij, wat, weet je wat, wat het geval uh, er is? Een, uh, er is een kat die heeft een eigen Instagram-account heeft. Uh, ja. heet die kat. Een beetje een rode kat is het ook. Uh, hij schijnt uh, ergens uh, op Mitsland uh, te wonen. En uh, ja, op een gegeven moment uh, hebben de. Ja, de eigenaren die hadden op een gegeven moment zoiets uh, bedacht. Die kat heeft een bepaalde personality. En uh, ze hebben een Instagram-account. Uh, en dat beest, dat kreeg zoveel uh, volgers. Dus hij is uh, redelijk populair ook. In, in, in op de Schelling zelf ja. kennen ze dat beest ook. Maar heel de Schelling is een beetje in rap en roer. Want de kat is verdwenen. De oh. de kat is uh, weg. Dus, uh, hij is meegenomen door een volger. <laughs> dat zou zomaar kunnen. Uh, de wet, uh, de, bij, uh, wij hebben bijvoorbeeld ook tekst.tv. Uh, maar dat hebben ze in Schelling, uh, op de Schelling dus ook. Ja. En daar heeft... Uh, de, de rederij, Doeksen, die heeft daar op een gegeven moment ook nog een advertentiepagina en daar hebben ze gewoon pontificaal uh, die foto van die kat uh, erop gezet. Ja, met vermis erop. Dus, uh, dus het is toch een stukje dieren nieuws maar dat uh, komt straks uh, in het uh, dier van de week nog een keer voorbij en om kwart voor vijf hebben we natuurlijk poëzie en het gedicht. Dus uh, dat uh, allemaal uh, zo dadelijk. Um, natuurlijk uh, gaan wij ook even kijken van het lijstje wat uh, Rob allemaal heeft uh, gedraaid. Uh, dat uh, mogen we nu nog uh, afspelen, maar uh, vanaf 1 november, geloof ik, niet meer. Dus, uh, en dat is dit uh, nummer uh, van uh, Centerfold. En dat heet Dictator. Dit is leuk, want dan ben ik bezig te bellen om degene die zo dadelijk in de uitzending te trekken. Maar dan moet ik hem natuurlijk wel even aan de telefoon hebben. Dus, want dat, en die, ja zie je, die, die hangt nu aan de telefoon. Dus ik ga nu hem eventjes erop zetten. En dat kunnen we natuurlijk niet zomaar ongemerkt even voorbij laten gaan. Want daar hoort dan iets bij. Nou weet je, dat ga ik, ga ik anders oplossen. Want anders dan, dan, dan, dan gebeurt er nog niks. Dan heb ik een mooie moordintroductie in, in, in, in handen en uh, hij is er denk ik weg. Lekker dan! Ga ik het nog een keer proberen. Ik denk dat hij nu wel aan de telefoon hangt. Hij hoorde mij wel, maar ik ja, hem niet. Ja. Dus uh, ja, ja, ja, dat krijg je. Uh, het is voor mij allemaal nieuw. Uh, dat ik nog uh, allemaal een beetje mijn met, met draai moet uh, vinden. Want Rob is er niet. En, uh, en ik zit uh, hier op uh, de winkel te passen met uh, vriend uh, Roy van Buringen. Maar uh, we hebben wel een uh, giga-introductie die half in het water is uh, gevallen. Lekker. Oh, oh, oh, oh. Ach, lekker is dat dan. Uh, kom je met een uh, Formule 1 item en wat gebeurt er? Ja hoor, uh, dan hangt uh, Leo niet aan de telefoon. Want de Pit Report, ja, die gaat over jouw posteractie. Ja, ja. ja. dat is mooi. Ja, want uh, je bent al uh, belaagd door uh, de mensen van NH-nieuws. Ja, ook, ja. ja. ja uh, even kort, wat uh, was de aanleiding om die posteractie te beginnen? Begon dat niet ergens op Facebook, heel toevallig? Ja, dat begon op Facebook, dat was, omdat er uh, iemand postte, dat was Jan Hendrik Keur volgens mij. Nee, hey, Hendrik Jan Keur heet die. Hm. Hendrik Jan Keur, ja, ja. ja inderdaad. Ja. En die postte iets en dacht ik, nou ja, dat is niet zo duidelijk dit. En, uh, en ik liep er al een tijdje aan te denken, want ik had al dat postetje gemaakt. Wij willen meer vroom in Zalfpoort. Ja. En toen uh, dacht ik, nou, dan maak ik daar iets anders mo moois van. Ja, en zo is het balletje gaan rollen. ja. Uh, en uiteindelijk is uh, dit uh, nu uh, het uh, resultaat uh, geworden. Ja. Even, uh, die actie uh, die heeft, uh, heeft ook iets uh, te maken van jouw ergernis ergens aan. Ja, ja, ja. Maar mijn ergernis was dat uh, in het uh, landelijke nieuws alleen maar de tegenstanders uh, aan het woord zijn. Uh, de tegenstanders van de formule 1. En dan dacht ik van, de, dat kan toch niet kloppen. Want er zijn, als er, de, ik weet niet hoeveel honderdduizend kaartjes zijn verkocht... ...zijn er ook heel veel voorstanders. En als Zandvoort ben je sowieso voorstander van de, van de Grand Prix natuurlijk. Ja, bijna elke Zandvoerder. Maar dat was mijn grootste ergernis. Ik, denk, ik wil een, een, een ander geluid laten horen van dat niet iedereen tegen is... ...maar dat er ook heel veel mensen voor zijn. Ongeacht alle, alle uh, milieuperikelen en... Ja, want Leo, toen, op het moment dat jij bekendmaakte dat die foto's te verkrijgen waren bij jouw vrouw in de zaak, uh, waren ze ook wel heel snel weg, hè? Toen waren ze heel snel ja. We hadden er uh, 400 posters en die waren volgens mij in, uh, ja, in één dag waren we daar doorheen, ja. En uh, hebben we de volgende dag hebben we er gewoon weer 400 waterprint. Uh, maar uh, er was toch ook uh, ergens een potje daarbij uh, van, hé hey, uh, jongens, uh, het is uh, wel de bedoeling dat er ook een beetje uh, gestort wordt? Ja, ja, ja. Want uh, kijk, ik betaal het het eigen zak. Van, uh, kijk, Sheryl uh, Bos van uh, Color Profile, die uh, print die vormen. Maar ja, uh, zijn printers uh, kosten ook geld. En ja. papier kost ook geld. Dat kan hij niet zomaar doen. Dus. En het geld wat ik overhoud, ja, dan ga ik dan... Gaan we, dan uh, want ik heb net alweer een bestelling doorgegeven aan hem. Want ze zijn alweer bijna op. Dus uh, dat gaat dan zo... Uh, dat loopt dan lekker door. Dan kunnen we gewoon weer nieuwe posters bestellen. Hmm. En... Uh, en ik denk dat we daar nog wat overhouden. En dan ben ik aan het overwegen om stickers te laten maken. Um, zoals we die ook nog uh, kennen van uh, de periode ja. Red Zandwoord, geloof ik, toch? Of niet? Juist, juist, ja. Ja, iets in die trant. En dan, uh, maar daar moet ik nog even over nadenken. Oh, Want weet, je, weet je dat nog niet? Gewoon... Uh, nee? Ja, maar ik heb ook nog werk, hè? Gewoon, ik ja, dat, dat, dat, dat, dat begrijp ik, dat je, dat je, dat je ook dat uh, natuurlijk, uh, er natuurlijk nog bij hebt. Maar goed, uh, ik, ik kan me er iets bij voorstellen dat je dan op een gegeven moment... Uh, ook uh, van alles en nog wat uh, wil, uh, wil doen uh, in dat opzicht. Update. Want uh, ja, het, het gaat om uh, een, een nobel doel natuurlijk, hè? Ja, ja. ja absoluut. absoluut. Ja, uh, hoe warm ben jij een voorstander van uh, die wedstrijd uh, die mij straks uh, moet uh, plaatsvinden? Ja, nou, wat dacht je zelf? Ik heb, ik heb kaartjes... Eh. ja Jij bent een van de gelukkigen, geloof ik, hè? Ik ben een van de gelukkigen. We hebben drie, drie weekendkaarten. En mm -hmm. uh, op de tribune bij uh, de Tarzan Inn. Dus einde, naast de hoofdtribune, zeg maar. Ja, ja dus uh, van mij moet het wel doorgaan. <togelijk> uh, nog, ik no nog iets hè, wat, ik, uh, wat ik ook gelezen heb uh, bij onze collega's van NH Nieuws. Is dat jij op een gegeven moment... Ja, als het... Uh, Gevaarlijker gaat worden. Dus als een te grote stempel, dan is er nog iets wat uh, dan worden, hè, wat de registers opengetrokken hier in zand wordt, heb ik begrepen. Want uh, ja. jij uh, zegt ook van: uh, van als het, uh, als het, uh, als het uh, zo erg uh, wordt dat het uh, gevaar loopt, dan, dan heb jij ook nog, uh, nog iets uh, wat je samen ja. met nog een aantal mensen bekokstoofd hebt. Ja, ja, dan hebben we wel het idee om dan een, uh, een demonstratie te gaan houden van. Uh, en dan maar zoveel mogelijk mensen uh, uh, op de been krijgen. Net zoals in de jaren zeventig. Uh, toen was de grote organisator Hans Bank... die toevallig van dit weekend heeft gesproken. Ja. En die zei, ja, toen er 10.000 mensen op de been... Zo, hè, ja, uh, om ja. het circuit te redden. Ja. Ja, dat is... en, uh, ja, dat ligt wel in de, in de verwachtingen van... Uh, als, als, de, als de rechter uh, uh, ja, in het nadeel van het circuit, uh, uh, dat kort gaat uitspreken, dat het vonnis gaat uitspreken van dat ze moet stoppen, ja, dan gaan we toch wel eventjes uh, dat uh, op uh, poot zetten, ja. Ja, en denk je dat dat iets uithaalt, of uh, is het ook zo van, we geven er een uh, signaal mee af? Nou ja, ik, of het iets uithaalt, weet je, dat weet je nooit in dit land. Mm. <laughs> maar uh, we geven wel dan een heel duidelijk signaal af. Van, uh, ...dat er heel veel voorstanders zijn van, van, van, die, uh, van die Formule 1, van de komst van de Formule 1. Ja. En uh, misschien ook wel een signaal om een beetje de milieuclubs uh, uh, te temperen. Want kijk, ik ben zelf ook, ik hou ook heel erg van de natuur... ...maar ja. op dit moment uh, ligt het bijna half halve land stil... Uh, <laughs> ...omdat er nergens meer gebouwd mag worden vanwege stikstof op verschillende dieren of... Ja. En, ja, en, uh, en dat wordt een beetje schrammelijk overdreven, als het ware. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Goed, uh, de posteractie is duidelijk. Uh, wanneer kunnen mensen nog uh, weer uh, terecht? Uh, want ik heb uh, begrepen dat ze eruit zijn gevlogen, die posters. Ja, maar ja, zolang ze er zijn, uh, zijn ze er. Kijk, uh, morgen is het uh, zondag, dan is Plony dicht. Ja. Maar als mensen dan echt zitten te springen, nou ja, dan moeten ze maar maar een berichtje sturen. Ze vinden me wel op Facebook en ja. dan, uh, ik heb er thuis ook nog een stapeltje liggen, dus... Uh, komt en, oh, oh ja, wat wel grappig is... Uh, ja. Er gaat ook een stapel naar... Uh, mijn vrouw komt natuurlijk uit Brabant. Er gaat ook een stapeltje naar Gemert, want daar gaan ze dus ook verspreiden. Oh! In Brabant. Ja. Leuk. Ja, en dan kijken we wat, wat dat doet. En, en na... En, uh, wat je dan ook wel leuk vindt, dat ik net een berichtje kreeg op LinkedIn... van een van de mede-eigenaar van het circuit... Hmm. Een grote waardering voor de actie. Oh, wat laag. <laughs> ja, dat, is, ja, dat, dat, dat ja, zijn... Die, alle, ja. Ik ben even zijn naam kwijt. Menno? Menno uh, Weda zal dat al uh, zijn, denk ik. Volgens mij is ja, dat ja. Menno Weda. Dat, uh, dat kan bijna niet anders, want uh, ik ken er maar één. En dat is uh, Menno Weda. Tot slot, dat uh, Leo. Grappig. Ja, Tot slot, dat is Leo. Grappig. Wat, wat, uh, als iemand een poster wil, wat uh, is de prijs daarvoor? Wat, uh, wat is de bijdrage? Ja, de bijdrage voor een A3-poster is 1 euro. Nou, dus wilt u... een A4, een kleintje, dus uh, 50 cent. Ah, nou dat is geen geld, dus daarmee kunnen we zeker als Zandvoort in actie komen tegen, ja, die, uh, ja... Hoe gaan we ze noemen? Uh, nou ja, ja, gewoon de mensen die, ja. die bezwaren zijn, hebben ja. tegen de Formule ja. 1. Hè. Dat, ja, dat, dat, dat, dat kan ja. ja, maar uh, zoals gezegd. Uh, kijk, die, die mensen die, die zijn er ook. In de volgende, naar mijn idee mogen ze dat ook gewoon doen. Dus, uh, iedereen, iedereen heeft een mening ja. en dat mag. Um, goed, we leven in een vrij land, hè? Da daarom. Uh, Leo, dankjewel voor uh, even voor de bijdrage. Uh, als het goed is, uh, komende woensdag zit je bij, uh, bij Royo nog een keer aan tafel, geloof ik. Ja, bij onze inderdaad. collega's ga's Hans en Imka bij het Zandvoort Lunch van 12 ja. tot 2. Ja. Dus, uh, ga, ga, ga je het ja. nog een keer uh, dunnetjes uh, uit de, do de doeken doen. Uit uh, ja, zoiets. Ja. Maak er weer een uh, raar spreekwoord van. Leo, dankjewel. Ja, jongen. Jullie ook. En, dan, ja, en wij gaan weer verder met het uh, programma. Goed. Uh, dat, uh, dat zeggende uh, draaien we weer even iets. Uh, wat Dan uh, wat, uh, had ik iets uh, gedacht. Maar goed. Laat maar lopen in ieder geval.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 Ja, wel tropenjaren geworden in bed met deze uitzending hoor, eerlijk gezegd. Jongen, <zien> <zien> joh, ja, ja, ja. Soms dat eh, je denkt ook van waar ben ik in vredesnaam aan begonnen. Maar goed, eh, dit eh, komt uit, een, uit, een, ja, uit het uh, koffertje van Rob, maar <zien> ik weet me god niet waarom. Een andere uitvoering. Zal, zal die ongetwijfeld zo direct op de oh, wat is dat en dat nummer? Nou, misschien uh, antwoordt hij zo direct. Uh, want hij zit uh, gewoon wel stiekem mee te luisteren. Uh, het is uh, half uh, vijf, uh, Roy. Dus ja. dat uh, betekent dat we ook nog eens eventjes het dier van de week uh, moeten gaan doen. Ja, en jij je hebt iets met... Dus nee, nee, met poesjes. Poesjes. Nou, poesjes. Nog, nog, nog anders. La, la, laat maar horen. Ik hou ook van poesjes aaien, maar buiten dat. Weet uh, je trouwens dat het poesjes aaien ook een, een vrijwilligerswerk is bij de uh, ik, dieren ik, ik, ik, ik, ik weet dat, dat sommige formule 1-coureurs -e soms uh, puppies aan het knuffelen zijn. De winnaar ja, van de geval... laatste Grand Prix heeft, uh, heeft dat uh, gedaan. Uh, nee, in dit geval uh, kan je bij Dierenthuis dieren kennen, want als je vrijwilligerswerk doet, bij uh, ja, poesjes aaien, ja? dat is echt een, een, een baan bij de ja, dieren te huis kennen mijn land. Oké, okay, nou, eh, nou, prima. Ik, ik ken niemand die dat doet. Het is geen grap hoor. Nee, Je kijkt Jij niet in ieder geval. Nee, ik doe het niet. Nee, het, uh, wel het pushen van de buurvrouw. Oké. Okay, okay. uh, <laughs> so, laatste luisteraars hebben we niet gehoord. I, I, nou, uh, oké. Okay. We gaan nu even naar de, de, de dier van de week. En de um, dier van de week kijkt een beetje boos op de foto. Maar het is een hele lieve kat. En dan heb ik het over... Uh, ja, Giesjel. En Giesjel is één uh, van de zeven dwergen. En ja, de rest van zijn zes broertjes heb, heeft dus een, al een huisje gevonden. Ja, Giesjel is ook op zoek naar een, een leuk mandje. Dus uh, vind jij nou... Uh leuk om zo'n beestje in huis te hebben. Dan kan je natuurlijk altijd even bij Dierenhuis Kennenblad kijken. Maar er is wel één opmerking. Giselle is wel chronisch ziek. Hij heeft nierproblemen. En daarom niest hij ook heel veel. En komt er toch wat uit zijn neusje. Dus hij heeft extra verzorging nodig. Wil je meer informatie hebben over de, uh, ja, de chronische ziekte van... Ik kan niet... niet. Giselle? Ja. Dan uh, kan je bellen naar of um, uh, opnieuw van Dierenhuis Kennenblad 088- 811-3420 of loop gewoon even binnen bij Dierthuis Kennemerland als u geïnteresseerd bent naar Giselle of een van de andere dieren binnen ja. Dierthuis Kennemerland. Ja, uh, en dan uh, hebben we ook nog uh, iets... Uh, voor uh, de mensen weer iets klaarstaan. Uh, wel iemand die zijn eigen feestje nog uh, heeft uh, georganiseerd in... Uh, nou, was, was dat eind september zo'n beetje? Ja, toen dat klopt. Uh, toen heeft hij dat, uh, dat gedaan. Uh, Yves Berendsen nodigt uit. Maar nu hebben we gewoon uh, de man zelf. Uh, tenminste, het, uh, hetgene wat hij zelf heeft uh, gemaakt. Nou, ja, hoor. en dit feestje was ook leuk. Ja. Want het was de toegift uh, van zijn Live in Caprera concert. Hm. Uh, vorig jaar was dat. En... Uh, ja, de geruchten gaan dat hij binnenkort in Avas live gaat staan. Het is nog niet bevestigd, maar die geruchten heb ik wel gehoord. Dus misschien verklap ik nu iets, maar dat mag niet uit. Nee, We gaan, uit. gaan in ieder geval draaien zin in jou. De live versie van Caprera. Hey! Ik zag je staan, je keek me lachend aan. Deze avond zou wel eens heel anders kunnen gaan. Je zei, ga je mee? Ik weet een leuk café. Hand in hand, wij twee naar buiten in de volle maan. Oké, okay. het leven kan een feest zijn. Je moet het zelf verzieren, verlangend naar het ja. Ik denk dat uh, zelfs uh, Joop van Nesse wel weet uh, dat dit Yves Berends is. Maar goed, uh, Joop, uh, goedemiddag. Andermaal. Ja, ik had het niet kwijt ja, om heel eerlijk te zijn. Wat zeg je? Ik had er niet kwijt om heel eerlijk te zijn. Oh, nou, ik, ik denk... Echt heel eerlijk. Oké. Okay. Uh, maar, maar goed, het maakt niet uit. Uh, de, uh, de wedstrijd, uh, SV Zandwoord uh, tegen Purmerstein uh, ziet erop. Ja, het is afgelopen jaar, inderdaad. Ja? En met een ontzettend goed resultaat. Want uh, het stond natuurlijk 2-1 tot... Een minuut of acht voor het einde. En toen scoorde Ryan Lammers, Invalle Ryan Lammers. Prachtig doelpunt. 3-1. En nog twee minuten later ik, uh, kwam uh, Kastevries aan de bal in het stadshofgebied. In en uh, ik weet niet hoe hij het flikte, maar op een gegeven moment gaat hij langs twee verdedigers heen dus door. En scoort heel simpel 4-1. Uh, Sam wint dus met 4-1 van de koploper. En uh, heeft in ieder geval die plaats overgenomen. Van Turmerstein. Uh, ik, ik heb nog geen idee wat de nummer 2 heeft gedaan. Uh, daar zou ik in mijn telefoon moeten kijken, maar daar ben ik niet mee bezig. Dus dat zal even niet lukken. Maar uh, goede zaken dus voor, uh, voor de mannen van Tetsenier die niet aanwezig was. Want uh, die mocht hij mocht niet eens in de pauze in de kleedkamer zijn. Hij mocht dus totaal niet met de coaching bezighouden. Omdat hij vorige wedstrijd een rode kaart had gekregen. Ja, dat zijn helemaal de regels van het spelletje. Zandt speelde op een gegeven moment tegen 10 man, een rode kaart. En rondom de commotie in die rode kaart, een directe rode kaart overigens. En helemaal terecht, dat was met een zwarte rand. Um, rondom die commotie kregen nog een stuk of drie, vier spelers van Purmerstein een gele kaart voor getoverd. En men dacht dat ook nog de nummer vier een gele kaart kreeg, maar die had er al eentje namelijk. En, maar dat was niet het geval, want we gingen met uh, tien man verder en niet met negen man. Dus Sandvoort wint met met uh, 1 van uh, tien man van Purmerstein. Oké, okay, um, dan is er uh, natuurlijk de vraag... tegen wie moeten ze volgende week... Of zou je hem hartstikke rijk maken? Oké. Okay. <laughs> goed, maar uh, dan weten we in ieder geval uh, dat jij er niet bij bent. Want het schijnt een uitwedstrijd uh, te zijn. Weet, nou, ja, ik, ik ga zo even kijken voor je. En dan ga ik ook even kijken: wat hij nummer 2 gedaan? Dan wil ik de terug. Eerst goed, oké. Okay. Dat was uh, voorlopig uh, even vanaf het uh, terrein van de SV's Antwoord, uh, Jo van uh, We gaan eerst. Uh, ja, dat, uh, dat is gewoon de, de telefoon die, uh, die heen en weer blijft gaan. Maar goed, dat, uh, dat, is, dat het probleem is meteen opgelost. Oké, okay, uh, dan heb ik nog, uh, nog iets uh, staan. Want, uh, uh, ik zei net, uh, we hadden Yves Berensen die, die komt uit Zandvoort. Maar dat uh, geldt uh, voor deze persoon ook. En dat is uh, iets wat al uh, ook wel eens bij Zandvoort Lunch wordt gedraaid. En zeker uh, bij ons op de donderdagavond veelvuldig. Wel eens gehoord van Walking the Sea. Ik denk het wel, want achter Walking the Sea zit Marlene Sjerps. En dit nummer dat heet Wiedergoed. They shut your soul, they Ik denk dat, uh, dat vind ik wel leuk, Joop van Nes, jij denkt van wat is dit nou? Ja, dit ja. is geen muziek. Ah, ha, ha. Ja, nee, ik ben dit keer Maar ik zeg, het is wel uh, je dorpsgenoot hè? Dat maakt me helemaal niks uit, Het ah. is geen muziek. Smolene <laughs> <laughs> dus sheriffs met uh, Walking the Sea, nou dan uh, weet je dat ook alvast. Uh, goed. <laughs> Ik wist, gaan, ja, ja, ja, ik wist dat dit zou gebeuren. Dat maakt niet ook niet uit. Hey, Joop, jij hebt nog extra. Als ik het extra... tegen, tegen, ja, tegenkom, zal ik het vertellen ook. het ja. goed, goed? Ja, ja. Goed, uh, nou, uh, daar hou daar, ik het even bij. Uh, goed, uh, Jij hebt nog aanvullend uh, materiaal over het, uh, de SP Zandvoort. Uh, ja. Brandlos, zou ik zeggen. Nou ja, de Zandvoort heeft inderdaad de koppositie overgenomen van uh, Purmerstein. Uh, de nummer 2 uh, was Arsenal. Die heeft gelijk gespeeld. Dus daar gaan ze overheen. En uh, AMV is nu tweede geworden, Het staat 1.8 achter Zandvoort en HBOK. HBOK dat per se kampioen wil worden en uh, onder andere een, uh, een uh, uh, Waterver heeft aangetrokken, uh, dat staat nu op de derde plaats met 10 punten, punten dus achter Zandvoort. De Zandvoort uh, speelt uh, volgende week thuis, nee, uit tegen DVVA en DVVA staat op de, de achtste plaats. Aha. weten je dat ook weer? Ja. Goed, uh, dank even voor de aanvullende info. En, uh... Even topscorers. Top ja, uh, wie, wie is dat? Jesse Daan. Jesse Daan, nummer 1 met zes doelpunten. Die, die staat uh, gewoon bovenaan in uh, deze klasse dus? Staat gewoon, ja, in deze klasse bovenaan. Zes goals in vijf wedstrijden. Uh, gaat, ja, gaat het er makkelijk af? Kennelijk wel dan. Altijd. Al, als een jongen is zo gigantisch snel en handig met een bal. Als je maar even de, de kans krijgt om vrij te komen... Ja, dan, eh, bijna is het dan al geheid in de hoeken. Dus, uh, de goed in de gaten houden. Ja, dat uh, begrijp ik. Dus de tegenstanders uh, die nog gaan komen, die uh, weten in ieder geval dat ze dus gewaarschuwd zijn met uh, yes en de Haan uh, ja. in uh, het elftal. Inderdaad, inderdaad, maar ja, de, de meesten kennen hem al. Want vorig jaar was natuurlijk ook in dezelfde competitie. Ah, Oké. Okay. Joop, dank je. En uh, graag uh, tot over twee weken, denk ik dan. Want dan zal er wel weer een thuiswedstrijd zijn. Ja, Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, is goed. Okay. Hoi. Jo, hoi. Dat was Joop van Nes. natuurlijk, natuurlijk Gaat hij nog een paar over? Ja, je doet erover. het zelf. ja. Nee, je, je moet gewoon die horen er niet ah, op ah, op ah, ja, jongen. Jong, euh, jong, jong. <laughs> dus, uh, nu <laughs> hebben de jongens altijd een soort uh, candlelight uh, muziekje. Maar ik krijg het niet voor elkaar. En ik ga het ook niet uh, uitproberen. Gaan proberen. we proberen. volgende week regelen. Uh, Kijken of we het volgende week wel voor elkaar uh, kunnen krijgen. Want het is uh, kwart voor vijf. En dan is het uh, tijd uh, voor het uh, stukje poëzie en uh, gedichten. Uh, in dit geval zal het uh, poëzie zijn. Want uh, die komt natuurlijk hier van eigen bodem. Want dat is Marco Tames. Nog onbenoemd heet het. En toen er nog geen namen voor waren... verzon ik ze gewoon. Dwaze honinggloed. De suikersmaak van vanille bloei op mijn tong. Hoge, rachfijne nachtegaal lag. Haar woorden: Italiaans ijs van Giraudi. Dat van je keel een lange smakelijke glijbaan maakt. Als het echt te mooi was, echt te overweldigend, liet ik het gevoel zomaar stromen. Kristalhelder water van een beek bij intense dorst. Net gered, lage oranje zonneschijn op zee. Met daarboven aan een zijde roze, rode, gebroken regenloze wolken. Begin oktober strandwarme loomheid met herfst, volop in verschiet. Te prachtig om niet waar te zijn. Later had ik voor al die termen uiteraard jouw naam. En voor alles van onbenoembare schoonheid. Het beeld van jouw gezicht in mijn vingers, de herinneringen aan je lijf. Dat was deze gedicht van de week. Oh, uh, ja, sorry, Roy. Zullen we volgende week Marco zelf maar uitnodigen? Ah, maar misschien is dat wel een idee. Misschien ja, heeft hij wel wat uh, te melden. Je weet het nooit. Nee. Um, uh, daar past nog wel iets bij. Want als het iets uh, literairs is... Uh, dan, uh, en Marco heeft literaire werken geschreven. Dat, uh, dat weet ik. En uh, het is alleen uh, dat uh, half Nederland daar nog niet helemaal achter is. Maar uh, wij zijn er inmiddels wel, wel achter dat het gewoon literair is. En literatuur is. Maar goed, deze dame uit IJmuiden heeft dat ooit nog eens een keer gedaan... aan de hand van een hoorspel. Toen heeft zij op een gegeven moment bedacht... ja, daar kan ik iets bij bedenken. muzikale arrangement. En het is van Dylan Thomas. En het gaat over een slaperig welsplaatsje... van wat de ene op andere dag is veranderd. Dus de ene dag is het slaperig... en de volgende dag is het totaal veranderd. Het lijkt eigenlijk zandvoort naar de bekendmaking van de Formule 1. Zo moet je het ongeveer zien. Hier is Fabia de Dammers met Undermilco's. It is night, starfall, and dreams pass by Petticoats of a chance, mazes of colors and despair Just you know, give you a little situation. Listen, listen. you see the d get hot every time I come through when I step up I in the spot, ready? Make the place fizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, Let's I'm on a lookout. Dance. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you hide I know before you leave. Like me. I know you like me. I know you do, I know you do. That's why we're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 play fair Girlfriend was raw like me raw. Don't you wish your girlfriend Was fun like me Don't you, you. Okay, I see how it's going down Don't you, Don't you. Seem like shorty of want a little menage to pop off or something Let's go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 I, can hit the See, I know for she loves you. I know she loves you. I understand. I understand. I probably be just as crazy about you if you were my old man. Old man. Maybe next lifetime. Maybe next lifetime possibly. I possibly. Until Was hot like me oh. Don't you wish your girlfriend Was a freak like me Don't like you Don't you Don't you baby Don't you? <sighs> All right, same. Don't you wish your girlfriend Was raw like me oh. Don't you wish your girlfriend Was fun like me Een beetje grappig is dit natuurlijk wel. Want uh, dit heeft ook uh, weer iets met uh, de autosport uh, te maken. Want Nicole, uh, Nicole Scherzinger, de frontvrouw van uh, de Pussycat Dolls... die heeft ooit nog iets uh, gehad met uh, de snelste man uh, van uh, deze wereld uh, op vier wielen dan. Namelijk Lewis Hamilton. Uh, die heeft uh, zes uh, keer uh, wereld, Die gaat nu met zijn zesde wereldtitel aan de haal. Dat, ja, dat is bijna wel zeker. Maar hij heeft ooit nog eens een keer iets uh, gehad met uh, deze Nicole. scherzinger van de booskett ah, Dus uh, okay. dat is de link. Ja, vandaar, ja, ja, ja, ja, ja. vandaar. vandaar. Ja, Goed. We zijn alweer aan het einde gekomen. Uh, ja, uh, dat, dat gaat uh, vrij vlug. Weer zo'n uh, zo uitzending. En uh, volgende week ja. uh, dan uh, moeten jullie het ook nog een keer uh, met ons doen. Zeker weten. En of heeft het uh, u leuk u, uh, of niet. Heeft u een tip voor de redactie? Kunnen we een mailtje sturen naar de Zfmzandvoort.nl ja. En dan brengen wij de luisteraar graag op de hoogte. Ja, uh, dat, uh, dat is in ieder geval uh, dan uh, volgende week. Uh, dat doen, uh, ja, we doen het nog een keer, hè, geloof ja. ik. Ja, ja, als het uh, goed is. Wel. Ja, ja, tenzij uh, het uh, zo'n wonderbaarlijke herstel is uh, van, uh, van Rob Harms... Uh, dan, uh, dan ziet hij de volgende week al. Als we hem kennen, dan zou hij dat zo doen, denk ik. Dat denk, denk ik ook. <laughs> uh, hij zal helemaal gek worden. Uh, uh, wij uh, zeggen bij, bij voorbaten excuses... dat er nog een aantal dingen niet helemaal uh, goed zijn gelopen. Maar goed, kan gebeuren. Um, ah. En uiteindelijk uh, is er natuurlijk altijd zoiets van... ja, jongens, uh, maar er zijn altijd dingen in het leven die je... van de zonzijde moet bekijken. Ja, zeker weten. Ja, want je werkt ergens iets <laughs> naartoe. Dus in stijl sluiten wij... dus ook deze zonspoort op zaterdag af. En dat doen we natuurlijk met... een borreltje Oh nee, dat <laughs> doen we <laughs> volgende week wel. Dag! Really Straks Entertainment for You... you uit de toverdoos. When you're chewing on life's gristle... Da, grumble, give a whistle...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 Ze zijn bijna goed naar voren, ja. Dan gaan we ze gewoon liever zwol in, hè. Oh, wat is er nog? Ik heb deze kleine hotel. Ik zou het dismantle in 3 weeks. Een big place voor ons, papa. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.